Zijn regering. Het weer in het zuiden nog wat wolkenvelden, maar vanmiddag zonnig. Alleen in het oosten is er dan nog wat bewolking. Het wordt 17 graden op de wadden, tot 22 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al 20 jaar, live. ZZFM. nu Inspiratieradio.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 Thank you.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 Tom Arton hemon, ton epyúzion dos hemin semron kai efhes hemin ta of hemon, hos kai hemis of hercemen toys of feletais hemon, kai me eis in enkeis hemas es perasmon, alla ruzai hemas apotu poneru. Zo, dat was het, uh, onze vader in het Grieks. Hoe was dat, Sjaak, uh, om er zo te horen?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 Haarlem, zeven, sorry, zaterdag 29 en zondag 30 mei Dit is alweer de 22e spirituele beurs van Nicky's Place. Nou, je krijgt er dus zowel handlijkkunde, astrologie, stoelmassage, magnetiseren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 In een stal in het Brabantse Schaik heeft de politie gisteravond 500 dode varkens gevonden. Ze lagen er al een paar maanden. De dieren waren gestikt toen in een deel van de stal de ventilatie was uitgevallen. Een aantal varkens had zich tussen de kadavers in leven weten te houden. In totaal had het bedrijf 2500 varkens. De overige 2000 dieren maken het goed. De algemene inspectiedienst verhoort de boer in verband met verwaarlozing. En verder wordt naar de psychische toestand van de man gekeken. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanval op een vredesbijeenkomst in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Opstandelingen vuurden vanochtend onder meer raketten af, maar daarbij vielen geen slachtoffers. In een tegenaanval kwamen wel drie opstandelingen om het leven. Afghaanse leiders praten tijdens de vredesjirka over verzoening met de Taliban en andere opstandelingen. President Karzai kon ondanks de aanval zijn toespraak afmaken, maar heeft daarna de conferentie verlaten. In Turkije zijn vier gevangenbewaarders veroordeeld tot levenslang. Ze hebben twee jaar geleden een gevangene gemarteld die daarna aan zijn verwondingen bezweek. In eerste instantie werden de cipiers niet vervolgd. De politie deed zelf onderzoek naar de dood en pleitte de bewaarders vrij zonder dat er een arts was geraadpleegd. Maar het nieuw onderzoek bleek dat ze wel degelijk schuldig waren aan de dood van de gevangenen. In honderden gemeenten zijn vanmiddag activiteiten in verband met de Nationale Buitenspeeldag. Veel straten worden afgesloten zodat kinderen er ongehinderd kunnen spelen. De Nationale Buitenspeeldag is een initiatief van onder meer de kinderzender Nickelodeon, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Jantje Beton en Veilig Verkeer Nederland. Het weer, vrij veel zon, alleen in het oosten is er wat bewolking.